Uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Turner, Juri van Gelder wil nog niet reageren op zijn uitsluiting van de Olympische Spelen. Hij wil de gebeurtenissen in besloten omgeving verwerken en komt daarna met een verklaring. Volgens een persbericht van sportkoepel NOC-NSF dronk van Gelder afgelopen weekend alcohol... en kwam hij in de vroege uren terug in het Olympisch dorp. Hij had zich geplaatst voor de finale van het onderdeel Ringen. De Turner werd in het verleden al eens geschorst voor cocaïnegebruik. Duitsland weigerde dit jaar meer vluchtelingen aan de grens. Ook werden er meer vluchtelingen uitgezet. Het waren vooral mensen uit de Balkanlanden. In de eerste helft van dit jaar werden ruim 13.000 vluchtelingen aan de grens geweigerd. En dat is de helft meer dan in die periode vorig jaar. De Duitse regering voerde een jaar geleden weer grenscontroles in vanwege de toenemende vluchtelingenstroom. Het is duidelijk welke antiterreurmaatregelen neemt na de aanslag met een machete op een politiebureau in Charleroi afgelopen weekend. Zo gaan een aantal wijkantoren van de politie dicht en worden bureaus extra beveiligd, meldt de krant het laatste nieuws. Mensen komen een politiebureau alleen nog in als ze zich aanmelden via de Intercom. Agenten controleren dan of degene naar binnen mag. Bij de aanval in Charleroi raakten twee agenten gewond. De dader werd neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. De Italiaanse voetbalclub Internationale heeft nu ook officieel bekendgemaakt dat Frank de Boer de nieuwe trainer is. Hij volgde Roberto Mancini op, wiens contract gisteren werd ontbonden. De Boer heeft voor drie seizoenen bij Inter Milan getekend. Hij vertrok deze zomer na vijf jaar bij Ajax. In die periode leidde hij de ploeg naar vier landstitels. Het weer. Het is uh, niet warm vandaag. 17 tot 19 graden.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 Vergeefs gaan de paarden naar de droge bron voor in de polwater. Koel helder water. Lustloos zitten de kalbos op het en lijden onder brek gebrek aan water.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 het gras is geel en droog is de bron, toch een donkere wol aan de horizon draagt water. helder water. Na weken van droogte komt eindelijk dan het fel begeerde water. En ieders blikken van hooggericht als dat. niet meer van mij Als de deuren zacht openvallen dan denk ik dat ben jij Als ik stappen hoor op straat dan denk ik dat ben jij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 dat ik naast jou heb gezeten, jij ik mij aan, ik ik jou aan, en schokken toe. In de bus van bussen naar Aarde kreeg ik die eerste. Het is al haast een jaar geleden. bus dat we toen te samen. In de bus Goed hoe we toen deden, de bus, als het gisteren was gebeurd. Ik mis je zo. Het kwam in de bus, in de bus van Bussum naar Aarden, voordat ik het wist. Nooit zal ik dier het vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Jij keek mij aan, ik keek jou aan, een schok en toon. Naar aarde hield mijn hartje voor je was in de bus van aarde, maar ik durfde niet te houden. Was in de rust van bussen naar aarde dat het zo gezwind zou gaan, ik mis je zo.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 Je hoorde de muziek van Helma en Selma met In de Bus van Bussum naar Naarden. Daarna daarvoor Max van Praag met Als de Deur Zacht Open Gaat. En de volgende formatie, dat zijn de Zelveras, Waren een Nederlandse slagerduwen uit weer tot in de jaren 50 en 60... herhalelijk de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijst behaalde en meer plaat verkochten dan fel rock n roll artiesten De Silvera's bestonden uit de zusjes Mieke en Selma Janssen.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 De Silvera's hoort u nu met gebroken harten. Voor het jaar verstreken was Ali, Ali. Hallo. hallo, verstreken was Een kindje op haar schoot Ja, schoot, en ze had Voor het jaar verstreken was Ali, Ali. Hallo. hallo, verstreken was Een kindje op haar schoot Dus wie een leuke lieve dochter Heeft die stuurt You Liefde en trouw waren spoedig voorbij. Je bent als een wilde orchidee, die slechts van bewondering leegt. Toch kom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 Liefde en trouw maar een spoedig voorbij. Je bent als een wilde idee die slechts. mogen we zeggen, de vader van Willy uh, Alberti. Nee, de vader van Willeke Alberti moet ik zeggen. Het was Willy Alberti met als een wilde origineen. En daarvoor hoorde je Johnny Hoes met Marietje. Zo meteen op de radio, John Spencer. Ook Helga komt eraan. Maar nu is de Ramblers. Een jazzy dansorkest dat vooral beroemd is geworden... als populaire een radioorkest in Nederland in het midden van de twintigste eeuw. Het orkest beschikt over een volledige instrumentarium...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 met onze kinderen, vooraan feest bij elkaar als het gehouden paar, over vijfentwintig jaar. We waren feest bij elkaar als ze gehadden paard over 25 jaar, over 25 jaar. liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoerder Ik ben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 Als ik een uit een eindloze reis, is het waar? is het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 Hansie, maar dan zegt hij meneer, ik geef je geen garantie. Heer in het verkeer, geen spatje chrom of nikkel. Wat gaat dat ding te keer? Je voelt in dat vehikel Heer in het verkeer, alles weigeren, dan zie je stijgen over als de kruk als maar niet stuk was, hou die weten rijden. Je remmen zijn versleten en je toeter werkt niet meer. Maar toch blijf je verbeten, heer in het verkeer. Daar zit een lek in en je slingert heen en weer. Daar rink je haast een hek in. Heer in het verkeer, het is haast niet te harden, wat gaat dat ding te keer? Daar springt een bom van florden.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 Ik je handschrift zag, maar dat maakte je woorden me diep ongelukkig. Voor de muziek van Toby Ricks met Hier in het Verkeer. CFM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen meteen op de radio. De Skymasters. Maar eerst hier Ome Jan en de Haagse Bluff Band met de zweer bij de knop van...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 Wat je lid van onze kring doet dan nog één enkel ding. Steek twee vingers op en zegt ons na. Zeer bij de kop van de deur. Dat je nooit van de meisjes zal houden. Zeer bij de kop van de deur. Dat je nooit met de meisjes zal komen. Want heel het leven speelt je nou een oude spel raise the show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 Suikermelk heeft welke een keer in zin. Dus dan ben je altijd binnen uitgang van de suikerwerkfabriek van de snoepjes van Jamin. die pak je uit een beetje in. Ja, ja, mondje open, oogjes dicht, ha. Al die fijne, zoete dingen in een fleurig kleed gehuld. Dat zijn pas versnaperingen waarin echt heer van smult.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 Het gebit de dus spuzel met beleid hey! Als gij uw aandacht weet Aan ah, nou, alle drie zoete meisjes In de suikerwerkfabriek Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin Haal niet te dikwijls naar de uitgang Van de suikerwerkfabriek wat de snoepjes van Jamin Die ondermijnen het gezin Here, now, see, we shall be all the good. I'm so de I'm gonna come in. Come, snook, you're still just a